Sister Morphin, het uh, nummer wat uh, geschreven is door Mick Jagger, Keith Richards. En Marion Faithful. Uh, dat, dat, dat is wel duidelijk uh, te horen in de periode dat uh, de heren uh, stones, Maar dat heeft toch eigenlijk als rode draad door hun hele carrière gelopen. Drank en drugs, maar ook nog een beetje seks. Dat zal er al wel een beetje bij hebben gehangen. Sister Morphin van het album uh, Sticky Fingers... Dat het album wat ontworpen was door Andy Warhol. Nou, tot aan het nieuws van twee uur nog deze dan nog. En dat is uh, een beetje een onbekende single van uh, The Simple Minds. Maar hij is wel heel erg leuk. Daarna gaan we gewoon vooral verder met twee zenders. Namelijk, uh, dan komt het uh, Bloemendaalse small deel erbij. In het uh, programma Zondag in Kernomland met daarin aandacht voor de wedstrijd Bloemendaal uitwedstrijd tegen RCA. En tussen drie en vier de plaatjes van Nick Meijer. God gave me traveling shoes, God gave me the wanderer's eye. God gave me a few gold coins to help me to the other side. Looked around and said, Be careful how the small things grow. God gave me traveling and shoes, and I knew that it was time to. Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Een metershoog reclamebord langs de Thaise snelweg met Adolf Hitler erop... heeft tot boze reacties geleid van de Duitse en Israëlische autoriteiten. Onder de foto van de nazi-leider staat de tekst... Hitler is niet dood. Het bord is bedoeld om reclame te maken voor een wassenbeeldenmuseum beeldenmuseum in Thailand... Na Duits en Israëlisch protest is het reclamebord nu bedekt. Het stond al weken langs de snelweg, zonder dat iemand zich eraan had gestoord. In Thailand zijn in het verleden al vaker natiesymbolen en figuren gebruikt voor reclame en vermaaksdoeleen einde. In Iran wordt jacht gemaakt op terroristen die te maken hebben met de zelfmoordaanslag van vanochtend. In het onrustige zuidoosten van het land vielen 31 doden toen een man zichzelf oplies. Onder de doden zijn stamoudsten en een aantal hoge militairen van de Republikeinse garde... onder wie de plaatsvervangend bevelhebber van de grondstrijdkrachten. De officieren van de revolutionaire garde waren in het zuidoosten van Iran voor overleg. Bij een ongeluk op de A2 bij Rosmalen is vanmorgen tegen vijf uur een man om het leven gekomen. Reed hij reed in de richting Utrecht. Op een plek waar aan de weg werd gewerkt is hij vermoedelijk bovenop een afzetting gereden. De auto werd gelanceerd en vloog tientallen meters door de lucht. Toen de auto neerkwam kwam, werd de man eruit geslingerd. Hij overleed ter plaatse. De marathon van Amsterdam is gewonnen door Gilbert J. Gun. De 21-jarige Keniaan deed er twee uur, 6 minuten en 18 seconden over. Hij liep daarmee een parcoursrecord. Even leek het erop dat Yegon onder de 2 uur en 6 minuten uit zou komen, maar net voor de finish, al in het Olympisch stadion, kreeg hij kramp en moest hij strompelend over de streep. Twee landgenoten van Yegon, Ketani en Bibot, eindigden op de tweede en derde plaats. Beste Nederlander was Koen Rijmakers. Hij deed er 2 uur 12 minuten en 59 seconden over. Omdat hij de beste Nederlander was, is hij nu ook Nederlands kampioen. Het weer bij 13 graden flink wat zon. Van het westen uit meer bewolking, maar het blijft droog. Morgen meer bewolking met een kleine kans op regen. De maximum temperatuur verandert nauwelijks. Dit was het NOS.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 Dit schreef Freddie Mercury ooit eh, ten tijde van de live Aid. Dat heeft hij gewoon eventjes eh, uit de losse pols geschud. En het werd ook nog een wereldhit. One Vision, welkom bij deze Zondag in Kennemerland. Minste. Dan mogen ik we hem wel aanzetten. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenhaal 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. Inderdaad, op de beide zenders op 18 oktober. Uh, nou, wat gaan we doen? In ieder geval het, uh, het regionale nieuws. In ieder geval bekijken en bespreken. Maar er is natuurlijk nog meer. Tussen drie en vier zal straks uh, aanschuiven in de studio hier in Zandvoort. Niemand minder dan burgemeester Nick Meijer. En uh, de U's en al dat soort dingen. Beleefdheden, formaliteiten. Die zullen waarschijnlijk uh, dat komende uur dan. Inderdaad, dat de uur van drie tot vier een beetje achterwege worden gelaten. Want. Nick gaat mee presenteren en ook zijn uh, platenvak een beetje leeg trekken. Tenminste, in ieder geval, uh, daar heeft hij, een, uh, heeft hij over nagedacht. Tenminste, dat lijkt me wel, want als je straks uh, hier om drie uur aanschuift... ...dan verwacht ik toch wel dat er wat uh, uit gaat komen. Maar Hij zal, uh, zal dadelijk uh, rond een uur of drie zal hij hier binnenkomen. En dan gaan we in ieder geval kijken wat uh, uh, de muzikale smaak is van de burgervader van Zandvoort. Dus dat uh, gaan we dat op een uh, leuke manier doen. Just, ja... Het is mijn verjaardag, dus aan de andere kant, voor de mensen die dat dan niet weten... ...vandaag ben ik jarig. Het is zo dat je dan denkt, nou vraag ik me de burgemeester maar op een feestje. Dat is misschien wel leuk. En uiteraard aandacht voor de wedstrijd tussen RCH en de BVC Bloemendaal. Want dat is de voetbalwedstrijd die vanmiddag gespeeld gaat worden. En uiteraard ergens achterin de uitzending... ...dan zal er natuurlijk nog deze wedstrijd na worden beschouwd met... De enige echte verslaggever die bloemendaal rijker is Tjerk de Blauw. Dus dat uh, straks uh, uh, en zo dadelijk. Tussen nu en twee en vijf. En eerst uh, gaan we gewoon weer eens een, zoals anders Zandberger zou zeggen... een Jaap Koper plaatje draaien. Nou, dat doen we dan maar. van Sean McNeil en Perfect Love. saw you in a club You thought that it was love But that was not enough You had to get too serious There's others in the game But your heart remains the same But you're rolling with a thug And you can't get enough So watch what you're wishing for He needs Needs somebody to love Sent from heaven above He's searching for you saw another girl and you felt somewhat disturbed It's Me, show me love, baby Call you holding back your feelings Got a feeling I'm the one you want I'm the one you wanna know Before the night is done Show you down, baby I'm a crystal sipping master Show me what you're after need No gigalos Ever found someone to handle me Can you handle me? Baby, show me Lucic McNeil was dat en het is inmiddels 13 over 2. De wedstrijd is al om twee uur begonnen in Heemstede. De wedstrijd tussen RCH en de BVC Bloemendaal. heb ik het over voetbal. Tjerk de Blauw kijkt naar deze wedstrijd. Goedemiddag Tjerk. Goedemiddag hier natuurlijk. En vanuit Heemstede, waar die wedstrijd uh, gespeeld wordt tussen, hey, tussen RCA en uh, Bloemendaal, natuurlijk. En waar uh, RCA op dit moment uh, een uh, aanval weer op te zetten via de linkerkant. Dat is Richard de Jong die de bal in zijn voet heeft. Die plaatsen terug naar de uh, nummer 6, Meilen Koelenmeij. Die gaat langs de lijn heen. En dan moet daar uh, Jure Beren bij komen. Dat is alle Corring die er goed ertussen komt. En die bal uh, behoorlijk afpakken meteen een overtreding tegenover zich krijgt. Uh, RCA had uh, een uh, goede kans uh, ja, op de, bij het doel van Bas en met een mooi schot. En Bas die maakte een kapachtige re redding eigenlijk en die hield hem zo uh, uit het doel gedaan. En dat betekent dat die dan natuurlijk nog uh, hier 0-0 is. Maar dat Roemenal nu een aanval kan opzetten vanuit achteruit uh, is het Gijs-Jan Poelgeest die, die bal aan zijn voeten heeft. Die kan medesmaken. Gaat kijken waar die heen kan spelen. Plaats hem even terug in een Wilco Klooster. Wilco Klooster in de midden in de cirkel. Gaat kijken waar die heen kan spelen. Heel Roemenal naar voren eigenlijk. Maar een, een RCA zit compleet terug in de verdediging. Dus dat betekent dat ik heb de volledig laten, laten inzakken. En dan moet die bal snel rondgaan. Nou is het weer uh, aan de rechterkant van het veld. Die, die bal op zijn voet heet. Gaan kijken wie ik spelen. Plaats op Tim John. Tim John, maak een actie. Voor de hele speelt een man. Hij heeft de bal nog steeds in zijn voet. Gaat kijken wie ik Plaats op die. Dan. richting Jeroen de Dikke. Die kan er net niet bij komen. En dat betekent dat de keeper van uh, RCA Wilco Wenthoven die bal rustig kan oppakken. En hem uh, weer in het veld kan gaan uh, brengen. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een kleine, een, uh, kleine kwartier eigenlijk. Met de stand eigenlijk 0 tegen 0. Kleek aan nee, jongens. Bel haar bijna alle dagen, alle dagen van de week. Zou zo graag iets anders. Tegenwoordig heet het 1850 of 1888, hoe je het maar noemen wilt. Uh, dat was een periode dat je gewoon een telefoniste aan de lijn kreeg. Of, beter gezegd, als je in de wacht werd gezet, nou ja, dan was er dus nog één wachtende voor je. Uh, voor u. En daar hadden de heren Chris La Toel en Ferry de Groot toch wel iets op bedacht. We maken er eens even een liedje van. De Groothandel en Co. uit 1991 met 008. En dat bracht de tijd inmiddels al op tien voor half drie. Nou, even het nieuws van de heren van AB Radio. Tenminste, de nieuwsredactie heeft daar overuren gedraaid. Zoals altijd. Een gestolen TomTom -tom heeft de eigenaar van de afgelopen week geleid naar een hele rofde dief. De TomTom -tom werd eind september gestolen uit de bedrijfsauto van een 30-jarige Uimuidenaar. Die stal vond plaats in de Van Dalenlaan in Zandpoort-Zuid en omdat in de gestolen TomTom -tom een simkaart zat... kon de eigenaar de TomTom -tom volgen via de website van TomTom. -tom. Hij zag dat het apparaat werd meegenomen in naar de Adjeestraat in Haarlem... en de IJmuidenaar noteerde in deze straat alle kentekens van de auto's die er stonden. Later zag hij dat de TomTom -tom naar de Kennemer Boulevard reed en ook daar noteerde de IJmuidenaar alle kentekens... Eén kenteken bleek in beide straten te zijn genoteerd. Met deze gegevens kon de politie achterhalen wie verdachte was in deze. Deze man, een 46-jarige Hamer is aangehouden. En die beweerde eerst dat hij de TomTom op de Zwarte Markt had gekocht. Maar dat verhaal kon aan de hand van de gereden routers worden weerlegd. En daarna vertelde de man dat het apparaat van zijn broer te hebben gekocht. En deze broer wordt ook aangehouden. En de politie zet het onderzoek voort. Kortom, het is dus een hele zaak uh, even Min of meer half opgelost wat dat er gaat. Vanmiddag eh, wordt er een wedstrijd eh, ook bij de hockey gespeeld. Maar dan is het een uitwedstrijd van de BVC Bloemendaal. Dus, of BVC Bloemendaal, de hockeyclub Bloemendaal moet ik zeggen. Eh, geen Frits Reek dus vandaag in deze uitzending. Maar dat zal over een paar weken wel anders zijn als er weer een thuiswedstrijd wordt gespeeld door de Oranje Hemden. Maar vandaag komen de Bloemedalers in actie tegen Tilburg. Even kijken naar de stand, hoe dat op dit moment is. Voor SCHC, dat is de stichtse, wordt het een, een beetje een moeilijk verhaal. Want die hebben nog maar twee punten vergaard in deze competitie. Terwijl er al zes wedstrijden zijn gespeeld. Hurley staat op de voorlaatste plaats voor de stichtse uit... De uit het gooi. want ze komen geloof ik ergens uit de buurt van Soeste Soest, Soest, Soest Duin. Daar uit een komen ze. Hurley staat daar boven, dus met 3 uit 6. En daarboven staat Den Bos. En Den Bos is vandaag met 6 uit 6 de tegenstander van SCHC. Bovenin is het een ander verhaal. Uh, daarin vinden we Rotterdam met 12 uit 5 op de vierde plaats. Amsterdam staat daar weer een trapje hoger op de derde met 13 uit 7. Ploeg met onder andere take take, maar uh, uh, moet vandaag spelen tegen Oranje Zwart. En dat is ook nog niet maar een gelopen koers. En HGC dat staat tweede met 15 uit 6 en moet vandaag aantreden tegen Kampong. Dat niet echt lekker draait, uh, staan uh, wel ver boven de streep. Maar ze moeten opletten, 6 uit 6 gespeelde wedstrijden voor Kampong. En vandaag moet Bloemendaal dan tegen Tilburg. Dat staat uh, tussen Pinoké en Den Bos in. En Bloemendaal speelt dus een uitwedstrijd. Die wedstrijd gaat straks om kwart voor drie van start. Hopelijk lukt het uh, om een beetje een deel uh, van het wedstrijd en scoreverloop... tenminste het scoreverloop in ieder geval mee te nemen. Dat sowieso. Uh, verder is er natuurlijk ook nog gevoetbald. Gisteravond uh, werd er... nog niet gisteravond... werd uh, dit weekend al gespeeld uh, tussen uh, de FC Haarlem en Os. Top Os voormalige topos. Tegenwoordig wordt het FC Os genoemd. Maar Haarlem is er in die twaalfde competitieronde niet ingeslaagd. te winnen in Os werd met uh, 1-0 verloren van FC Os. En toch leken de Haarlemers lange tijd met een punt naar huis te komen. Maar in de 78 e minuut maakte Bamba van de Brabanders een eind aan al die hoop. Haarlem staat nu op de 16e plek van de ranglijst in de Jupiler League. En dan uh, is er ook uh, gespeeld door Telstar, want die uh, moest naar Den Bosch afreizen en in of wat zeg ik, Den Bos was vrijdagavond te gast in Vels, ik moet het goed zeggen. Met 1-4 uh, gingen de Bossenaren naar huis en uh, bij de rust stonden de Bossenaren al met 3-0 voor. Door, de, uh, door twee doelpunten van Van Morsel en Caracciolo op slag van rust. En Olenski scoorde in de 66 minuten nog wel eens waar tegen, maar op 5 minuten later bepaalde barakat de eindstand op 1 tegen 4. Dat maakte dus uh, zeg maar een einde aan alles wat uh, bij Haarlem de hoop had... om ooit nog uh, met drie punten naar huis te, te kunnen komen. Nou, dan gaan we in ieder geval die tussenstand... of de, de verdere uitslagen in de Jupiler league eens even bekijken. Want Goat Eagles speelde tegen Cambuur 1-2. MVV Helmond Sport werd 3-1. Fortuna Dordrecht 0-3. Veendam tegen de Graafschap 1-1. Uh, Excelsior tegen Zwolle werd 3-0. Telstar ten Bos, dat hoorden we net, was 1-4. Os tegen Haarlem werd 1-0... AGOVV, de algemene gehele onthouders voetbalvereniging uit Apeldoorn... die uh, gingen met 4-1 uh, van het veld tegen Eindhoven. En Omniworld speelde tegen R RBC Roosendaal en dat werd 0 tegen 2. Vanmiddag wordt uh, nog de wedstrijd uh, gespeeld tussen Volendam tegen Emmen. En uh, dan, uh, die wedstrijd die begint dan om half drie. Dan uh, even de tussenstand in de, de Jupiler League... zoals die uh, na uh, de wedstrijden van vrijdagavond eruit ziet... Uh, beginnen we maar eens even onderaan voor de verandering Omniworld uh, van uh, de, zeg maar uit de, de Flevopolders dus die staan op de 18e plaats met 8 uit 12 Eindhoven staat daar weer onder met uh, 8 uit 12 maar heeft een wat slechter doelsaldo en helemaal onderaan staat Emmen met 5 uit 11 en dat uh, is de situatie zoals deze uh, in de tussenstand van de Super League uh, staat dan bovenaan want daar is natuurlijk ook nog wel het een en ander aan de hand Dordrecht uh, gaat uh, op de vierde plaats uh, staan met 23 uit 12. Ahead Eagles staat daar weer boven met 24 uit 12 en heeft ook al een periodetitel op zak. Gedacht dat daar Mark Overmars speelde nog in uh, deze dagen. En 25 uit 12 voor de Graafschap. De, dat is de degradante van het afgelopen seizoen uit de Eredivisie. Die staan nu tweede en bovenaan staat Cambuur. En die speelde vorig jaar al in de nakompetitie. En dat is dan niet geheel onterecht want nu staan de Vriezen op de Eerste plaats in de Jupiler League. Met 26 uit 12. Nou, dat is voor even de tussenstand zoals die nu is. Nou zit ik eventjes te hannesen meer met het verhaal van... Wat heb ik nou met CD-speler zitten? Dat is ook altijd heel erg leuk. Maar ik had een plaatje uitgezocht. En dan zit ik weer dus niet op te letten wat het plaatje dan moet zijn. En dan, ja, dan denk je van... Nou, hij staat klaar. Niet dus. Maar nu wel. En dat is Kelly Rowland Work. En dat was Kelly Rowland. We gaan uh, gelijk over naar het uh, veld van de, de RCH. Waar de wedstrijd RCH tegen Bloemendaal wordt gespeeld. Tjerk. En waar het wel steeds 0-0 is. Maar waar Bloemendaal ze compleet in de tang heeft. Eigenlijk, RCA, dat kan je gewoon duidelijk zeggen. RCA, met veel mannen teruggaat in, in, in de wedstrijd. Wat veel mensen achter de bal houdt. En veel mensen in de verdediging houdt. Als Bloemendaal probeert aanval op te zetten. En Bloemendaal probeert het ook steeds. Maar er is nog steeds niet gescoord in deze wedstrijd. En dat betekent uiteraard dat die stand nog steeds 0-0 is. Maar het wel aantrekkelijk is om te kijken. Het voorstel, dat ziet er goed uit. En wel van, van beide kanten. En dan wordt er de foutieve ingooi gegooid door de nummer 2 van de. Van de FK 10 stra. En dat betekent dat de bloemennaar die bal weer op kan pakken. En dat Aalekorving die inkooi kan gaan nemen. Aalekorving gooit hem en dan in meer. meteen naar het midden toe. De Wilco Klooster. De Wilco Klooster kan meters gaan maken. Krijgt hem nummer 7 tegenover zich. En er moet Kuit bij komen. En die kan er niet bij komen. Dat betekent dat die bal verliest. En dat de nummer 3, Dick Gertsen van RCA die bal terug kan spelen op zijn doelman. En is dit John die goed voor is staat. En dat betekent dat RCA aan het komt achterin. En dat die bal waarschijnlijk toch nog veroverd kan worden. Nee, kan niet veroverd worden. En dat gemaakt, tweede gemaakt door Wilco Klooster op de nummer 11 uh, Vincent uh, geven van RCA. En Wilco Klooster moet even bij het scheidsrechter komen, van even rustig aan. Maar ja, er was, uh, ja het was een spel uh, dat was, uh, het was om de bal eigenlijk. Maar ja, hij tikte hem wel aan op zijn enkel. Dat uh, betekent dat de nummer 11 uh, Vincent geven geblesseerd. om hetzelfde dat de verzorger van RCA erbij moet komen. Maar zoals ik al zei, ja, we probeert al te te drukken op het doel van uh, Wilco Enthoven. Um, en hij heeft nog geen grote kansen gehad eigenlijk in deze wedstrijd. Dat kunnen we gewoon duidelijk zijn. RCA heeft al twee kansjes gehad. Maar was een maar ze reageren goed op ze doel eigenlijk. En dat betekent hier in deze wedstrijd dat het na een half uur spelen nog steeds 0-0 staat. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom.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 Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Let van de Beatles. Het bracht de tijd op vijf uh, minuten over half drie inmiddels. Nog even het uh, nieuws uh, vanuit uh, de regio. Want de afgelopen week uh, is uh, vanuit Haarlem bekendgemaakt dat oktober de maand vol verrassingen gaat worden voor kinderen uit Haarlem. Vooral tijdens de aankomende herfstvakantie bruist de stad van activiteiten. De kinderen van vier tot twaalf jaar kunnen zich verheugen op een programma. Van mountainbiketochten en striptekenen tot griezelen in het stadhuis, Musical proofless en zelf chocolade maken. De complete agenda is vanaf nu verkrijgbaar bij, eh, of via de website www.haarlemmarketing.nl en die is af, eh, gratis af te halen bij de VVV's en de Haarlemse Bibliotheken. Muziekcentrum Zuid-Kennemland nodigt kinderen op 24 en 31 oktober uit voor een musicalproefles. Tijdens deze zaterdagmiddagen draait het dan allemaal om de muziek, dans en theater. En de proeflessen beginnen steeds om 1 uur en vanaf dat moment staan alle spotlights gericht op musicalsterretjes in Spee. In de herfstvakantie op dinsdag 20 oktober verandert dat natuur- en milieucentrum Terkleef in een chocoladefabriek. Een middag die voor kinderen van 8 tot 12 jaar in de teken zal staan van chocolade. En dat zal dan de jonge Sjakies van de chocoladefabriek leren dat cacaoboon de grondstof is voor de fabrikage van chocola en waar en hoe de bonen groeien. Na de introductie mogen de kids dan zelf met chocolade aan de slag. Pinda, rotjes, chocola, fondue en chocola aan de melk staan dan op het menu. En dan kunnen de mensen dus gaan kijken of er dan ook een echte Willy Wonka ook daar rondloopt in het natuur- en milieucentrum Ter Kleef. Meer uh, zijn er nog meer dingen? Ja, want Step Co organiseert mountainbiken en cano cursussen voor uh, kinderen. Tijdens de lessen worden de grondbeginselen van beide sporten aangeleerd. En mountainbiken begint dan met schakelen en remmen. Met de zithouding in de kano. En datum is dan 1721. Dus die 17e kun je dan doorzetten. Maar de 21e, de 24e, de 28e en de 31e oktober is het nog allemaal mogelijk. Half twee kan er dan gekadeld worden en om drie uur zijn dan de andere activiteiten dan aan de beurt. Wegens het grote succes in juni wordt de griezeltoer voor kinderen door de kerkers van het stadhuis opnieuw aangeboden in oktober. En de kerkers van het stadhuis in Haarlem vertellen een spannend verhaal. Ooit, heel lang geleden, werden hier boeven namelijk opgesloten en zaten er muizen, ratten en vleermuizen. Alle stoere kinderen die wel van griezelen houden worden dan uitgenodigd voor de circa 15 minuten durende toer. Nou, morgen kan dat al uh, vanaf twee uur, maar ook op de 21ste, 23ste en de 28ste oktober. Ook dan op die dagen vanaf twee uur kan men een beetje lekker griezelen in het oude stadhuis van Haarlem. Waar dan uh, nog het een en ander denk ik ook verteld wordt over hoe dat het dan allemaal in het verleden is gegaan. Zo dadelijk uh, gaan we nog eens eventjes vlak voor de slag van rusten nog eens even kijken hoe het met die wedstrijd tussen RCH en de BVC Bloemendaal staat. Maar eerst uh, eventjes nog Alphabet en Fascination is that laughing? Presentation van Alphabit weer terug naar de wedstrijd tussen RCH en Bloemendaal. Daar waar Tjerk de Blauw de wedstrijd volgt voor, de wedstrijd, ja, voor Bloemendaal eigenlijk. Tjerk dat het dan nog steeds 0-0 is in deze wedstrijd... ...maar waar Bloem dan nog steeds druk houdt op het doel... ...maar moet toch alert zijn voor de uitvallen van RCA... ...komt de uitval van RCA via de nummer 9, Richard de Jong... ...Richard de Jong heeft die bal nog steeds in zijn voeten... ...moet wachten op hulp, krijgt een hulp... ...moet hem hem achter spelen in de achterhoede van RCA... ...komt die bal weer naar voren toe via de nummer 2, Reinier Sienstra... ...die gooit die bal helemaal diep richting de nummer 10... Dat is dus, graag wel aan Manuel, graag wel aan Manuel... En nog steeds de bal in zijn voeten... En probeer eruit te halen. Maar die gaat ver langs de goal. En dat is het gevaar geweken voor Bas van Velzen. Bas van Velzen wat die bal weer snel oppakt. En probeert in het spel te brengen. Je ziet dan allerlei mensen vrij staan, Weet nog niet waar hij heen gaat schieten. Je is aan het kijken of Sander al lief gaat spelen richting Alec Corving. Kan Alec Corvin hierbij komen? Alec Korving kan er ook waarschijnlijk bij komen. Krijgt een duwtje in zijn rug. Maar mag het doorgaan van de scheidsrechter. Betekent dat er de 11e linkerkant vindt. Het geven die bal heeft van Erskia. Die zal hem al aan Krijgt dan Wilke Kloosen tegenover. Ze die bal nog steeds. van dan voor te zitten. Komt die bal ook. Maar het is Bas van Velzen die rust. Die bal. Pakken en meteen weer diep het spel en brengt aan Alex IJzenberger. Alex IJzenberger uitgeweken aan de linkerkant van het zal. Probeert dan kuit te bereiken. Probeert dat, lukt niet. En dat betekent dat FCA meteen daar gekomen via Remco Vroegman. Remco Vroegman kan meters gaan maken, maar die stelt die bal verkeerd in. En dat betekent dat Gijsjan rustig die bal op kan pakken en plaats gelijk weer door naar Alex Rijzenberg. Alex IJzenberger, Tim John. Tim John Weer de actie te maken, verliest de bal dan het middenveld. En kan FCA meteen weer eroverheen via Rafael Manuel. Rafael Manuel maakt de schaambeweging. Moet er gaan plaatsen, doet hij er ook. En er staat er nummer 9 helemaal bij. En die plaatsen ze man... Dat is het doel, zegt de nummer 9, Richard de Jong. En dat betekent gewoon een grote vaat van Alex, Alex Rijzenbergen. En, uh, ja, en dus zo stond hij die, die, die Richard de Jong helemaal vrij. Maar daar raakt die bal totaal verkeerd. En zodoende heeft Bloemendaal uh, mazzel. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen in de 41ste minuut hier in deze, in deze wedstrijd. En uh, ja, dan mag je zeggen dat je van uh, geluk spreekt. En dat betekent dat Bloemendaal wederom een avond kan opzetten via geen en Poelgeest. Geijsje Poelgeest. Plaats hem terug naar Milken Klooster. Wilke op Bas van Welsen. Pas wel. Ze moet die bal gaan trappen. Doet hij het nou Richting Alek Kort. Ik kan Alek er ook in bij komen. Ja, die kan erbij komen. Ik kan hem niet goed doorplaatsen. En heeft van fase waar we nou even bij de les moeten blijven. Want de probeert het even door te drukken, vlak voor rust. Komt die bal alweer in de 16, waar de is Adenkorving die er goed weer tussen zit. En terugplaatsen naar Basse Welsen. Basse Welsen probeert er weer diep te plaatsen richting Kuit. Kan Kuit erbij komen. En Kuit kan er niet bij komen. En dat betekent dat je Toon Berende moet corrigeren. En doet hij er ook. Plaat die bal dan meteen weer diep richting voorhoede. En dan moet er Kuit bij komen. Kuit kan er ook niet bij komen. En dan is er nummer 6 koude bij. Die die bal op kan pakken van de Maar het is Adenkorving die er goed tussen zit. op de Tim Berende. Beren. Ga je geest? Ga je geest achterin. Draait rustig met die bal. Plaats hem even terug naar Bas van Welsen. Bas van Plaats hem even terug naar Gijs Die heeft iemand voor zich. En dat betekent dat hij meters kan gaan maken. Gijs Plaats hem. Probeert dan een diep op die bal te plaatsen richting Joost Hofke. Joost Hofke aan de linkerkant van het stad. Moet er om zijn man heen. Plaats hem goed naar uh, Alex Rijssel. We We moeten dan gaan doorkaatsen. Kaats hem dan weer terug naar Gijs Champoulgeest. Gijs In het hart van de cirkel eigenlijk. Heeft die bal in zijn voeten. Plaats hem dan diep richting bij die Kan bij die erbij komen? Kan Beidy erbij komen? Nee, dit is de doelman van RCA, Wilko Emthoven. ...die bal rustig kon oppakken. En dat betekent hier 43 minuten gespeeld... ...met de stand uiteraard 0 tegen 0.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 Een beetje in een afkikkliniek geweest Robbie Williams, maar uh, het is wel weer in ieder geval weer zoals hij zou moeten klinken. Het heeft hem dus kennelijk wel goed gedaan. Just Barrys was dat. Uh, het is inmiddels 12 minuten voor drie geworden. Bij zondag in Dat betekent dat we ook nog eventjes gaan kijken wat er zich helemaal afgespeeld heeft bij het voetballen in uh, ja, de landelijke klasses. Want uh, tenminste de Eredivisie, want daar gaan we het over hebben. Ajax speelde gisteren tegen Willem II. Het werd 4-0. NAC tegen Vitesse werd 4-0. Het was de eerste nederlaag sinds tijden voor de Arnhemmers. En Twente dat versloeg, en dat was heel opmerkelijk, in de slotfase door een doelpunt van Nokuvo. AZ dat toch al een beetje moeilijk heeft op dit moment. AZ 3 tegen 2 verloren daar in, in Enschede. En PSV dat wist op de laatste moment nog tegen Herenveen te winnen door een doelpunt van Lazovic. Vanmorgen, of eigenlijk vanmiddag, aan het begin van de middag gespeeld VVV venlo tegen Roda JC. Het werd 1-1. Groningen-Utrecht kent op dit moment een tussenstand van 0-0, maar het kan veranderd zijn. Nek tegen Ado, dat werd 0-0. En RKC Waalwijk-Herakles, dat staat op dit moment 0-0. En dan wordt straks om half vijf nog een wedstrijd gespeeld. ...in Rotterdam, namelijk de echte stadsderby tussen Sparta en Feyenoord. Nou, dat weten we niet hoe dat verder gaat aflopen. In ieder geval kan de scheidsrechter daar ter plekke, denk ik, zijn borst wel nat gaan maken... ...want derbys willen nog wel in de regel erg fel zijn. De tussenstand na de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. en natuurlijk aan het begin van de middag, ziet er dan als volgt uit. Onderaan wordt het, is het een beetje lastig voor Heerenveen. Herenveen. dat nu weer een wedstrijd heeft, Ja, Sparta staat daarboven met één wedstrijd minder gespeeld. met 8 uit 9, Herenveen met 8 uit 10. Willem II staat op de 17e plaats met 7 uit 10. En RKC staat helemaal onderaan. We hebben één wedstrijd gewonnen. Drie punten uit negen gespeelde wedstrijden. Dan bovenaan als volgt. Als het keurkoops van Mario Been vandaag bij Sparta goede zaken weet te doen, dan zal Sparta, of tenminste Feyenoord, dan op 23 punten kunnen komen. Dan komen ze op hetzelfde aantal als de Amsterdammers van Ajax met 23 uit 10. PSV staat dan, dan op de tweede plaats nu met 24 uit 10. En Twente staat bovenaan met 26 uit 10. Dat, dat wat het betreft het voetballen zijn we weer helemaal bij. Dan gaan we eerst eens dus eventjes weer een uh, stukje muziek draaien. Hier is Kate Bush. En dat ging dan eigenlijk... Oh, dan moet ik eventjes in mijn geheugen gaan uh, graven. Maar het was dan zo van als we het dan toch nog voor het uitzoeken hadden... Hoe zouden we er dan eigenlijk uh, ja, in het leven willen staan uh, als... Vrouw of als man. En misschien dat die film dan nog wel eens een keer teruggedraaid uh, zou kunnen worden. Maar daar zou het ongeveer over moeten gaan. Hier is Kate Bush.